Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Over de gezondheidssituatie van prins Friso zijn geen nieuwe mededelingen gedaan. Verwacht wordt dat de RVD vandaag weer een verklaring afgeeft. Friso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbroek. Prinses Mabel is gisteren twee keer vanuit leg naar het ziekenhuis gegaan om haar man te bezoeken. Gisteravond was er met haar zus Nicolien en met prins Constantijn. En eerder op de dag ging ze op bezoek met de koningin. In Algerije hebben veiligheidstroepen bij de grens met Libië een grote wapenopslag plaatsgevonden. Het heeft een anonieme bron binnen de Algerijnse veiligheidsdienst tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. De wapens, waaronder raketwerpers, zouden door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda vanuit Libië zijn binnengesmokkeld. Al-Qaeda wil van Algerije een moslimstaat maken. De Volkskrant heeft uitleg gegeven over een advertentie van de PVV. Sommige lezers vonden het fout dat hun krant een advertentie van de PVV plaatste... over het omstreden meldpunt voor Oost-Europeanen. Overredacteur Remark zegt op de site van de krant... dat krantenredacties advertenties niet op politieke wenselijkheid moeten beoordelen. In de commentaar elders in de krant wordt afstand genomen van het meldpunt, zegt Remark. Joachim Gauk is bij de meeste Duitsers favoriet als nieuwe bondspresident. In een enquête van zondag wijst 54% van de ondervraagden Gauk aan als ideale opvolger van Christian Wolff. De socialist Gauk was in 2010 ook al in de race voor de functie. Hij legde het toen af tegen de christendemocraat Wolff. De 72-jarige Gauk is een voormalige mensenrechtenactivist uit de DDR. Wintersporters op weg naar Oostenrijk hebben gisteren door de vakantiedrukte urenlang in de file gestaan. Het grootste knelpunt was volgens de ANWB de Duitse A7. Die gaat via de Fernpas over in de Oostenrijkse B179. De drukte richting de skigebieden in Zwitserland en Frankrijk viel mee. Het zuiden en midden van Nederland hebben deze week voorjaarsvakantie. Het weer, winterse buien, kans op natte sneeuw en hagel en een graad of vijf maximaal. Dit was het NOS Journaal.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 4-7. We naar 4.7 hier op Radio 1 met veel carnaval deze ochtend. Want het is uh, allemaal begonnen daar hè, in Brabant en in Limburg en in delen van Twente. Maar uh, ook in Rio, daar is ook het carnaval begonnen. Zometeen spreken we met Anne en die is op dit moment in Rio en zit daar lekker te feesten. We belden daar net al eventjes en toen konden we nauwelijks verstaan. Want er zit vol met allemaal vuurwerk daar en zo. Dus we gaan zo meteen even met Anne bellen, kijken hoe het met haar is. Uh, verder uh, doen we mee aan het WK Snerd en Stamppot koken. Dominique is hier, die uh, doet de regie vandaag. En uh, die heeft uh, daaraan meegedaan. Aan het uh, WK Snerd en Stamppot koken. Of in ieder geval, ze heeft een kijkje genomen daar. En Matthijs is ook van de BNN University. En die was jarig afgelopen week. Nou, leuk denk je dan. Prima, jarig, Niks aan het handje. Maar hij wilde wel eens weten waarom mensen eigenlijk naar zijn verjaardag komen. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En dat allemaal zometeen. Nu eerst praten over voetbal. En dat doen we natuurlijk met Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc, Met Ferdinand Oszambux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 19 februari 2012. Een week die achter ons ligt. De week waar San Marco voor twee jaar tekende bij Herenveen. De week waar de Gunners door de Rosseneri in Giuseppe Mejatsa van tafel werden geveegd... en het seizoen voor Arsene Wenger en zijn mannen wellicht gaat eindigen in een tranendal. De week waar drie van de vier Nederlandse clubs het goed deden op het Europese podium... een week waar de positie van Job Cohen bij de P van de A scheuren gaat vertonen... De week waar columnist, schrijver en journalist... we kennen hem allemaal, Anis, Anil Ramdas deze wereld heeft verlaten. En Luc, dat was de week waar de koninklijke familie werd getroffen... door een tragedie. We gaan over tot de orde van de dag. Dat is toch wel iets... Uh, schrok jij daarvan, van het hele gebeuren rondom Johan Friso? Ja, ergens wel. Weet ja, ja. Je, je komt thuis. Uh, mijn vrouw heeft boven de radio aan. En die komt gelijk naar beneden. En die zegt wat er aan de hand is. Dus je kijkt er natuurlijk van op, Omdat je, ja, je, je hoort het, het, het, het bericht dan, Ik doe ook de radio beneden aan. En ja, en dan zijpelen allerlei berichten, allerlei toestanden zijpelen binnen. Heel triest wat er gebeurd is. Triest ook voor natuurlijk de koningin. En het is ook een moeder van drie kinderen. Maar goed, laten nou, we hopen dat het allemaal goed gaat. Ja. Er komt weinig nieuws naar buiten. Het zal over een paar dagen bekend zijn. Ik heb het net ook gehoord op het maar goed, het is, het is een hele vervelende zaak voor de familie. Echt nou, het, het, het, het beste hopen voor, ja. voor de prins. Ik vond zo, uh, bedoel, los van het feit dat uh, bedoel, het, is natuurlijk, het is natuurlijk een, uh, een, een prins is... En, en, en daarmee is het ook meteen dan nieuws. Hè? Dat, dat snap ik allemaal wel. Maar ik vond zo, die, die, de foto's van de koningin en, uh, en prinses Mabel... ik vond het zo zielig. Je ziet ze zo en je, je ziet gewoon uh, hoe uh, dat het verdriet ook gewoon groot is, dat is gewoon uh, wel, uh, vond het Ja, weet je wat, kijk ik heb niet echt de foto's gezien hoor, maar ik heb gisteravond heel laat heel kort door overgaan tot, uh, tot uh, of met voetbal, uh, ik heb iets gevolgd gisteravond met het oog op morgen en er waren wat mensen bezig, er schijnt uh, iemand, een, een, een vrouw van, van een arts, die schijnt bepaalde dingen naar buiten te hebben gebracht, zelfs gisteren in de krant en het is er heel goed geweest. Het was een zware discussie gisteravond en van mag het wel, ja. kan het niet, gaat uh, vanuit het koningshuis, gaat een proces aanspreken. Pannen. Weet je, kijk, het gaat om het Koningshuis. Het gaat om Friso. Het, het, het, het, het, de pers duikt er bovenop. En we zullen de komende dagen nog alles meemaken. Het, het, het, kijk, het is, het is al, al, al, vervelend wat er gebeurt. Het is heel ernstig, weet je wel. Nogmaals, voor de familie. Maar al die commotie, jongen. Al die, het, het is een heel spektakelstuk, jong. Iedereen duikt erop. Maar nogmaals, even die mensen met de rust laten houden afwachten... hoe het verder met de prins gaat, jongen. Dat is allemaal uh, later. Als er nieuws is, dan horen we dat uiteraard Absoluut, hier op Radio ja. 1. We gaan het hebben over wat luchtere dingen. Voetbal... Uh, uh, wat wil je eerst doen, Finland? Eerst het, uh, ja, de, de toch wel vervelende Europese wedstrijden van afgelopen week... Heel even over hebben, denk ja, ik. He? Ja, zeker. Ik heb wat, uh, wat meegekregen, hoor. Absoluut. Weet je, kijk, uh, laten we het even heel kort hebben over, over die uh, Champions League. Ik heb met name vrijwel de hele wedstrijd gezien tussen Bayern Leverkusen en, uh, en uh, Barcelona. Ja, het was een, een, een wedstrijd. Uh, kijk, uh, Barcelona heeft uh, verdiend gewonnen met, uh, met, uh, met 1-3 in, uh, in Duitsland. Dus je kan zeggen, van die, uh, die wedstrijd zit al, ja, zit al in de tas. Maar waar het allemaal om ging, dat was de dag erna. Joh, dat, uh, ik gaf het zo net al aan in de intro van, van, van de kunst. Die, die gingen naar Italië toe. En ja, uh, het voetbalmiddel publiek keek uit. Uh, het ging om Van Bommel, het ging om Emmanuel Son. Die kwam er later in voor, ja. voor uh, Clarence Heedorf. Ja, maar dat uh, Clarence uh, na een kwartier uitging. Ja. Het, het was de ja. hardste wedstrijd op Europees niveau voor, ja. uh, voor uh, AC Milan. En ja, we hadden aan de andere kant van Persie uh, van... Ja, we hadden heel veel verwacht, maar het lukte niet bij Arsenal. Op de een of andere manier, kijk... Um, ...langer heeft uh, wat spelers verloren... ...heeft op het, op het laatste moment paniek aankopen gedaan... ...en weet je wat het is... Um het, het, het, het liep helemaal niet in die wedstrijd. Kijk, uh, AC Milan, die, die beschikt over een ploeg met uiteraard wat oudere spelers. Kijk, bij, bij uh, uh, Arsenal is uh, uh, in feite Robin heel belangrijk gemaakt door, door Arsene Wenger. Hij is de aanvoerder, hij speelt op de teampositie, een belangrijke man in het team. Maar AC Milan is andere koek en dat hebben we al gezien in die wedstrijd. Ze speelden ze speelde degelijk, ze speelden echt op het het collectief alles liep joh en ja. Ja, goed team. Een goed team, een he? goed team. Ze gaan heel ver komen. Maar nogmaals, wat ik al aangaf, yo, dit, dit, dit gaat allemaal eindigen voor Wenger in een complete ja. tranen. Daar. Jammer hoor, heel jammer, heel jammer. Voor Ajax ging het ook wat uh, minder. Die hebben verloren met 2-0 van uh, Manchester United. Hij uh, kon er ook nog wel weer een keertje bij dus zijn e in de competitie. En vandaag spelen ze tegen uh, NEC. Ja, ze spelen toen, vandaag thuis tegen NEC. Maar even heel terug, uh, uh, kort terugkomend op wat we de afgelopen week hebben gezien. Ja, kijk, uh, de, de uitslag was niet, uh, was niet verrassend. Ik nee. kan bijna zeggen: van uh, United spelen met een hand op de maar goed, in de tweede helft is het een ander verhaal. Uh, de, de, de, Ferguson had wat jongens thuisgelaten. Hij had hij thuis thuisgelaten. Hij had uh, uh, thuis thuisgelaten, weet je. Maar goed, eh, Bermatov is ook niet meer uh, uh, afgereisd. Maar daar gaat het helemaal niet om. For, uh, die, die, die wedstrijd die is ook al voor uh, United in de tas, Ja, ik denk niet dat het nog wat wordt met de Ajax dit seizoen. Nee, kijk, hier, binnen, hier in de competitie ja, we hebben we nog een, een behoorlijk stukje te gaan. Maar op het Europees niveau is Ajax helemaal uitgespeeld, joh. Ja, ja. Dat is belangrijk. Of tenminste, dat is belangrijk. Het is vervelend voor, voor Ajax. Maar goed, de, de feiten liggen op tafel. Dan de competitie. Ja, de competitie heet kort. Terug naar vrijdagavond. Ja, nak op bezoek bij Heerenveen. Heerenveen wint mager met 1-0. Maar goed, de punten zijn binnen. Gisteravond uh, Roda naar Heracles toe. En Heracles die gaat over Roda heen met 2-1. Drie hele belangrijke punten. We hadden in de residentie ADO tegen Excelsior. Daar werd het 1-1. VVV reisde af naar de Vijverberg, trof naar de Graafschap en... De graafschap verloor met 1-4. Uh, Luc, daar komt hij. Ik heb een deel van die wedstrijd uh, meegekregen. Feyenoord RKC. Nou ja, ik wil niet zeggen droefheid, maar ja, het is daar uh, gelijk geworden 1-1... Ja. met een, een, een ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, joh. Een actie van het van, van, toeterkind van het, uh, van het legioen uh, Guidetti. dom. Die dom, is zijn oh, uit, hè? Ja, dit. kijk, ik, we kunnen achteraf zeggen, hij... hij, hij hij moest het gewoon geweten hebben. Ik bedoel, kijk, je bent profvoetballer, je speelt in Rotterdam. Je bent op dit moment het troetelkind van het, van het publiek. Ik ja. zat zo te kijken, want ik was nog in die, in die sportaccommodatie met mijn voetbalteam. En we zaten zo te kijken, af en toe een schouderklapje van Ferdinand. Het gaat goed, want het was op dat moment nog 0-0. En ja, dan gaat John daar in de fout, joh. Hij scoort die, die strafschop prima, hij rent weg en ik zie het shirt uitgaan. En ik denk van jongens, het is uh, voorlopig afgesloten hoofdstuk. Zonde, zonde, zonde, want ze ja, spelen volgende johan, week tegen PSV. En dan doet hij dus niet mee. Nou, die nee, wel... dat doet hij niet mee en die wedstrijd daarop ook niet. En ja, je zag kom maar eens juichen en daarna die man die klapte in één, joh. He, he, he, he, echt, hij wist niet wa wa waar hij toe moet En de hele kuip, jongen, het was stil. Ja. Het was een, een, een paar seconden daarvoor was het euforie, maar... Goed, we kunnen er lang en breed over praten. Dom, ja. nogmaals, oliedom. Nog even snel de rest van de wedstrijden van, ja, van de... Uh, Vanmiddag PSV in het noorden tegen Groningen. Groningen, PSV. Hier in de Domstad komt Verbeek op bezoek en treft de plaatselijke FC. Je gaf het dan aan Ajax tegen NEC in de arena. En nu later op de middag gaat twente naar. Arnhem toe en treft in het Gelderdom. Vitas. Vitas okay. tegen Twente. Ja, het kan vanmiddag helemaal anders worden op die ranglijstje. Maar dat moeten we afwachten. Ik verwacht zelf mooie wedstrijden. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Heel kort, Ferdinand. In één uh, woord. Van Basten naar Heerenveen. Ik hoop dat het uh, wat daar wordt, daar heb ik uh, ja, twijfels bij. Een mooie club, hoor. Ik snap Riemen van der Velde en alles daaromheen. Alhoewel, Riemen schijnt het op het laatste moment uh, geweten te hebben, maar dat geeft niet. Ik ben blij voor, uh, voor Marco. Ik hoop ook dat die jongens blijven. Bijvoorbeeld Dost is er heel, uh, heel enthousiast over. Maar ja, ik zeg het altijd, joh, je moet altijd afwachten. Je weet niet hoe het daar verder verloopt. Ik weet niet of Narsing blijft. We hebben nog Elsa Idi, maar die is nou geblesseerd. Heel kort, ik ben blij voor hem en ik hoop dat hij daar let. Kijk, goede woorden. Dankjewel Ferdinand weer en tot volgende week, hè. Bedankt dat ik er mocht zijn. Een groet aan de redactie. Een hele mooie zondag. En volgende week ben ik er weer in dag. God knows what is hiding in those weak and sunken lives, fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Haters van Birdie. Ik ben wel een lover. People help the people. Het is bijna carnaval. Eh, daar wordt alleen niet iedereen gelukkig van. Sterker nog, sommige mensen hebben echt een hekel aan carnaval. En dat is voor mensen boven de vieren nog een beetje voor mee te leven. Hè? Stel, ik heb een hekel aan carnaval. Maar ja, dat is niet zo erg. Dan vier toch geen carnaval hier. Maar ja, wat doe je nou als je carnaval haat? En ook nog eens een keertje in Tilburg, dus midden in Brabant, woont? Precies, heel hard zuchten. De zucht. Je hebt je zelf ook een keertje zucht omdat je denkt: van, nou ik ben er wel even klaar mee. Laat het maar weten via de mail 47.bn.nl. Ook deze week weer drie websites die je absoluut niet mag missen. Op Pinterest.com kom je allerlei mooie dingen tegen. Uh, die je dan op het web kunt delen en ordenen. Het is uh, eigenlijk een soort van moodboard waarop je mooie afbeeldingen plaatst. Als je bijvoorbeeld je huis opnieuw wilt inrichten. Dan kan je op die site al je ideeën en inspiraties sparen. En op je eigen moodboard je Pinterest plaatsen. Iedereen die dan benieuwd is naar je moodboard. Die kan er ook gewoon even een kijkje op nemen natuurlijk. Alles delen. Uh, ik heb het zelf ook ooit een keertje aangemaakt. Maar ik vind het wel een beetje een soort van oude site. Dus uh, neem een kijkje. Het wordt de site van 2012 genoemd. Nu al pinterest.com. Alexander Klupping zei afgelopen week al in de wereld draait door... wie kan programmeren, kan sinds het bestaan van apps goud geld verdienen. Op codeacademy.com kan je precies leren hoe je moet programmeren. Stap voor stap legt het programma aan je uit wat je moet doen... om je eigen app te creëren. Nog een keer het adres codeacademy.com. Dus codeacademy.com. Dan nog hoe sampled, want ik heb wel eens een keer dat ik denk van... ah ja, dat is een nummer. Dat heb ik dan nog eens een keertje eerder gehoord. Tenminste, dat denk ik dan. En dat kan dan ook kloppen, want dat heeft dan een sample uh, in zich. En op de site whosample.com kan je uitzoeken welke nummers vaak zijn gejat of gebruikt. Zo is het uh, werk van James Brown veel geript en hebben Chester Fatboy Slim juist weer veel van andere artiesten gebruikt. Ook het nummer Talk van Coldplay komt van een ander nummer, we hebben het even voor je uitgezocht. Dit is het fragment van Coldplay zelf. Baggenmuziek ja, is bagge muziek natuurlijk, hè, we kennen het allemaal wel. Maar de melodie komt oorspronkelijk van het nummer Computer Love... van Kraftwerk uit de jaren 80. Luister maar mee. <middels> Als je zelf ook wil horen waar een melodietje precies vandaan komt... ga dan even naar whosampled.com, dus whosampled.com. En dan kun je daar uitzoeken. Dan nog even wat er allemaal aan de hand is op internet. Trending topics van dit moment, het zal je niet zijn ontgaan, we hadden het er net al even over. Voetballer Guidetti van Feyenoord scoorde gisteren voor zijn team. En na dat doelpunt trok hij alleen zijn shirt uit en dat mag dus niet en dus is hij geschorst. en het, uh, Op Twitter is dat nog meteen het gesprek van, uh, van het moment, alle fans zijn geschokt. En de niet fans die vinden het vooral erg grappig. Dan Jennifer's Body is een film met Megan Fox. En uh, Fox die speelt een cheerleader die ineens een moordenaar wordt. Er wordt veel over gesproken. was gisteren te zien op televisie. Veel mensen vinden het een geweldige film. En andere mensen vinden het juist weer verschrikkelijk. En Stevie Wonder is ook trending topic. Die was aan het zingen op de begrafenis van Whitney Houston. Gisteravond was dat. Je kon het volgen op CNN. Lovende reacties voor Stevie Wonder. Maar op Twitter uh, wordt er gesproken dat het goed is voor iemand die nog 61 is. En toch nog zo, uh, zo prachtig. En dan nog de buienscan. Als, uh, ja, als je in Brabant woont, waar je dus carnaval aan het vieren bent, dan heb je een beetje pech. Daar is het namelijk aan het regenen op dit moment. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die zich daardoor laten weerhouden, maar toch jammer. In de rest van Nederland is het uh, over het algemeen gewoon droog. En het wordt vandaag een graad of vijf en het blijft ook wel buig. Kleren weer. Het is een beetje kwakkelend weer, graadje of acht, zo nu en dan een buitje. Wat gaan we aantrekken de komende week? Simone Wijnands is moderedacteur en ook presentatrice van Lust. Zoals je hebt kunnen horen deze nacht, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat trekken de mannetjes aan? De mannen beginnen we eerst mee. Nou, het is voor mij al reden, uh, dit weerpatroon, om te zeggen... het begint al een beetje op lente te lijken. Lang, nou, je bent al heel positief Ja, geteld. nee, dus we gaan even die uh, dikke truien in de kast laten. En voor de mannen zeg ik kleur, kleur, kleur. Yes. Maar maak het niet te bont. Stop het gewoon eventjes in een accessoire, die kleur. Wat mij leuk lijkt om te doen, is om te gaan voor een blauwe blouse. Stoer, met de mouwen een beetje opgerold op een uh, lichtgrijze skinny jeans... en er dan gewoon een neongele riem bij te dragen. Dus dan zet je kleuraccenten doe je dan in, uh, in de accessoire. Oké. Okay. En um, daaronder zou ik kiezen voor... een lage veterschoen van leer... in zacht blauw of zacht grijs... Eh, want behalve dat felle kleuren dus best wel mogen, eh, worden ook pasteltinten echt helemaal. Echt waar? Wat ah, gaat Ja, je moet het wel durven ja. als man, zeker als vrouwen. Ja, vrouwen doen het, vrouwen vaker, maken het niet uit. maakt het nee. niet uit. Maar ook voor de mannen hoor, mag het. Okay. Dus als je durft, en schoenen is heel subtiel natuurlijk, dus dat kan best. Voor de vrouwen gaan we voor de 70s look deze week. Wat mij betreft een uh, lekkere spijkerbroek met een hoge taille en een wijd uitlopende pijp. Zit ook heel lekker. Staat mm -hmm. mooi. lekker yes. Slank door. Daarop een wit bloesje. Wit wordt ook een van de kleuren ja. van, uh, van volgend seizoen. Dus om al een beetje die uh, lentefeel te krijgen. En die stop je dan in je broek. En dan pak je uit met een paar kleurige schoenen. Oké, okay, dus dan open. zit de kleur weer in de schoenen, kleur niet in de kleur? De kleur zit weer in de schoenen, ja, precies. Ja. En uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: een paar pimpelpaarse sleehakken, of uh, oranje voor mijn part, of uh, groen. Gewoon echt lekker een knal. felle kleur, lekker okay. knal. En uh, dan zou ik erbij combineren een haarbandje. Haarbandjes zijn ook weer helemaal uh, hipper de pup. Okay, Zo'n diadeempje. Een diadeempje of een iets breder bandje. Of een soort zakdoekje die je met je kan knopen oh, ja. in je haar. En dan is het leuk om ervoor uh, te zorgen dat er uh, iets van die kleur wel weer terugkomt in dat bandje. Niet te matchy, matchy, maar gewoon subtiel. Dus een, of een, een stipje in de kleur van je okay. schoenen of een strikje, weet je wel, zoiets. We gaan flirten met de lente, ik hoor het al. Het wordt Klopt. ook best aardig weer, dus dat moet pas wel kunnen. Dankjewel Simone, tot volgende week weer. Tot volgende week. Het is dus carnaval, allemaal leuk en aardig. Limburg, donker lampengat. Maar in Brazilië, daar vieren ze pas carnaval. Het feest is daar aan de andere kant van de wereld nog steeds in volle gang en dat ging een beetje zo. E a Station Primeira de Mangueira, vai festejar de 50 anos cacique de, de Ramos. Com Luizito, Zé Paulo en Ziganerei. En tussen al dat carnavalsgeweld staat ook Anne Dorst in Rio de Janeiro. Goedemorgen Anne. Ja, hi, goedemorgen. <laughs> heb je al veel uh, halfnaakte vrouwen met trillende billen gezien? Uh, ja, daar heb ik er genoeg van gezien inderdaad. Ja, in, de, in de San Bodromo daar staan ze allemaal uh, flink te zingen met hun veren, tooien en hun, uh, ja, op die fantastische wagens natuurlijk. Ja, ja Jij bent bij die beroemde optocht in stad, wat we eigenlijk allemaal wel kennen van televisie. Daar ben jij, daar ben jij bij toch nu? ja, dat klopt. ja, dan ben ik nu vlakbij. Uh, ja, het, is, het gaat echt tot, uh, nou ja, hier dan vijf uur s ochtends in, de, in de morgen ook door. dus uh, het is hier nu nog maar drie uur, dus het gaat nog wel een paar uur. gaat het ook echt door. ja. ja. En, en, en hoe moet ik me dat voorstellen? ik, ik ken dan, uh, ik weet dat die dames op die op die wagen staan te dansen, maar wat gebeurt er nog meer uh -huh. allemaal? Ja, nee, inderdaad. Je hebt die, je hebt die wagens. En dan uh, lopen daarvoor of daarachter lopen ook natuurlijk die trommeldans die er dan bij hoort. Die batteria's heet dat. Mm -hmm. En, uh, ja, en dus alle mensen in kostuum uh, die ook aan het dansen zijn. Die dus achter. En uh, zo lopen ze allemaal langs de, langs de jury. Oh ja. Dus uh, zo gaan zeg maar, de ene Samba-school naar de andere, die, die komen daar langs om echt uh, te paraderen. en Dus de mensen in het publiek, die, die kiezen allemaal één uh, Samba-school waar ze dan fan van zijn. En dus die staan ze allemaal aan te moedigen en te zingen en te schreeuwen. Dus uh, zo gaat dat een beetje, ja. Weet je, ja. En, maar dat betekent <laughs> dus ook dat je niet zelf echt mee kunt doen, hè? Je, zoals hier in Nederland, dan kun je, kun je een, een plekje in de optocht uh, kun je aanvragen bijvoorbeeld of zo. En dat kan ja, niet dat kan dat, ja, wel? kan, dat kan hier ook. Ja, alleen dan moet je dus inderdaad uh, een pak kopen. Ja. En uh, zo ja, en voor buitenlanders is zo'n pak nogal prijzig. Dus daar betaal je echt uh, nou, ik geloof vijfhonderd uh, dollar voor. Ah, okay. Dus dat, uh, dat moet je er wel voor over hebben, ja. ja. Um, uh, hier in Nederland, uh, als je dan carnaval gaat vieren, ja, dan trek je ne, ne, het pak van een headbang en de banana aan. Of je, of je gaat <laughs> voor uh, cowboy en in Indiaan. De, hoe is dat in uh, in Brazilië? Nou ja, inderdaad, want je hebt dus naast de San heb je ook gewoon het straatcarnaval, hè. Dus uh, dat mensen gewoon op straat vieren. Mm -hmm. En uh, dan gaan mensen wel verkleed, maar ze gaan niet echt als iets verkleed. Dus inderdaad niet als een banaan of iets. Het is meer gewoon dat je dan een gekke hoed opzet en een, en een slingertje en... Uh... En, en dat is het wel zo'n beetje. Ja, dus het precies. is uh, niet zoals in Nederland dat je echt in een pak van, uh, van knabbel en babbel of zo gaat. <laughs> nee, precies. Dat <Nee. laughs> zou ik ook niet doen. Het is best lekker weer volgens mij nu in Brazilië. Nee, in het is wel warm weer inderdaad. Dat ja. <laughs> zou ik ook niet doen. <laughs> ja, uh, de, de, was je altijd al een carnaval, uh, carnavalvierder of, uh, of is dat pas in, uh, in Rio gekomen? Nou, in Nederland was ik er niet zo van. Nee, okay. ik ben er wel een paar keer dan uh, in Oeteldonk ook geweest. Maar uh, nee, het is niet te vergelijken. Nee, het is hier echt... Uh, ja, een heel ander soort feest. Ja. Ik, ik geloof dat ik het hier, uh, dat ik het hier leuker vind. Ja, je, je, gaat, ja. je gaat voorlopig nog wel eventjes door uh, met feesten. Ja, zeker. Ja. Goed, ja, dit, dit gaat echt dag en nacht door, dit feest uh, voor een week. Ja. Ik wens je heel veel <laughs> plezier met het uh, Braziliaanse carnaval. Dankjewel, Anne. Dankjewel. Ziet ziens. Uh, hoi. Dos. De hele uitzending van 4-7 wordt gemaakt door onze BNN University Feuten. Dat zijn Bieke, Matthijs, René, Dennis, Dominique en Nathalie. En ook deze week krijg je weer een exclusief kijkje achter de radioschermen. Want die feutjes doen echt alleen maar te gekke dingen. BNN University. Backstage. Backstage. Ja, Luc. inderdaad. Wij doen alleen maar te gekke dingen. Daarover straks meer, want eerst dit. Ook voor het entertainment op de redactie wordt bij BNN goed gezorgd. Er worden zelfs wereldsterren ingevlogen om ons te vermaken tijdens de lunch. Zoals deze. Hi, I'm Florence from Florence Machine and you're listening to 4-7. Zo is het. Je luistert naar 4-7. En met de voorbereiding van dit programma zijn wij de hele week bezig. Maar af en toe mag er iemand van ons ook op pad voor... BNN Today. Zoals Feutje Wieke deze week, zij stond voor Bean and Today langs de Rode Loper voor de première van de film Zombie. en dit live verslag in de regen. Onze verslaggever Wieke Eschendal, die staat daar op de Rode Loper. Wieke, goedenavond. Dag Willemijn. Wie waren er allemaal bij uh, deze zombie? Nou, het was een oer-Hollandse première, kan ik wel zeggen. In de stroom en de regen kwamen de BN'ers uh, aangefietst zelfs. Dikke winterjassen, dikke regenjassen aan en die trok ze vlak voor ze de rode loper opgingen, trok ze die nog eventjes uit. Het was vooral de meeste acteurs uit de film, uit de film zelf natuurlijk. Uh, Carlo Bossart, de blonde Gigi Ravelli, Ben Saunders, uh, Sergio Hasselbank uit de film uh, Sonny Boy, ook wel bekend. Mm -hmm. En er was een flinke blik soapacteurs opengetrokken en uh, ja, het was eigenlijk wel een gezellige boel. Ook Veut Matthijs hebben wij weer eens even lekker aan het werk gezet. Zijn droom kwam deze week uit. Uh, deze beste jongen die was afgelopen weekend jaar, kwam vanmorgen super zijn werk. En toen zijn ze collega's: wij hebben nog een leuk cadeautje voor je. Jij gaat vanavond optreden in de Café. Oh, lief hè. Nou alsjeblieft door Matthijs. En hij had er zin in Mathijs, ben je zenuwachtig. <laughs> ja, man, ik heb echt tegen Je weet, <laughs> dit, dit is echt niet leuk. Waar ben je bang voor? Dat, uh, <laughs> dat uiteindelijk niemand gaat lachen om de gokens die ik heb. Dat is het uh, voornamelijk. <laughs> ja, ik, ik denk dat ik wel iets leuks heb. Maar ja, je moet altijd nog maar zien of uh, mensen die je niet kent het ook leuk vinden. Ja, nou, dat. Ik <laughs> kunt al merken dat ik fucking zenuwachtig ben. Ah <laughs> oh, joh, hoor je helemaal niks van. <laughs> Oké, okay, leuk geweest. Want ja hoor, hij deed het wel gewoon even. Mag ik een waanzinnig applaus voor dames en heren Matthijs. Nou, dat ging al uh, lekker Hallo, ik, ben uh, um, Dijs. Ja, en hoe dat afloopt hoor je volgende week in 4-7. Jeumig, wat een cliffhanger. Nou, volgende week hebben we ook een hele speciale uitzending. René, vertel, wat gaat er volgende week gebeuren? Ja, we hebben echt iets ontzettend leuks bedacht. Uh, er komen een aantal bandjes, live spelen. Uh, een cabaretier komt langs en we hebben een, uh, een hiphopper. Super tof. En het leuke is dat we publiek uitnodigen. Dus we zijn nu druk bezig om allemaal mensen te zoeken... die heel graag naar de Radio 1 Studio komen. Gaan we samen lekker ontbijten. En dan kunnen ze in de studio al die mooie optredens bewonderen. Lijkt me echt hartstikke leuk. Een soort huiskamerconcert. Oeh, dat kan ik natuurlijk niet missen. Waar kan ik me opgeven? Dat kan via Facebook. facebook.com slash BNN University. Nou, doen dus. Mailen kan ook. Dat doe je naar 47 at BNN.nl. Of Twitter even. Twitter.com slash BNN. University, Joe, tot volgende week. Tot volgende week, tot volgende week. En uh, volgende week is dus die speciale uh, uitzending. Uh, en wil je dan ook de stand-up reportage horen van Matthijs? Dat kan, want die zenden we dan ook uit. Dus houd het in de gaten en check even de Twitter. Dus twitter.com/slash Twitter, twitter nee, twitter.com/slash University. Dat is het adres. En daarop uh, plaatst Dominique nu een linkje waarop je je ook kan aanmelden Ik wil je voor BN University. En dat is natuurlijk ook de bedoeling dat je. Volgende, volgend jaar misschien wel ook in de redactie van dit programma zit. Onder de rivieren wordt het echt met de paplepel ingegoten, carnaval. Maar als je net iets hoger woont, dan kan het al erg lastig zijn. BNN University-veut Dennis woont in Rotterdam en dook onder in Oeteldonk. Ik ben in Oeteldonk, beter bekend als Zet En daar barst deze week carnaval los. Maar voor het zover is, kan ik als echte Randstadjongen wel een cursus carnaval gebruiken. En daarvoor ben ik met Martijn hier met een echte oeteldonkenaar. Oeteldonker? Oeteldonker. Ik moet het wel goed zeggen. Okay. En jij kan me alles leren over carnaval? Uh, nou, misschien niet alles, maar wel veel inderdaad. En uh, nou, we gaan beginnen. Achter de bar zijn ze hier al bezig met brandewijn in te schenken. Want uh, daar beginnen we de dag mee. Brandewijn met suiker. Brandewijn met suiker. Ik ga het proberen. Ik ben benieuwd. Sterkte. Nou, zijn nog Ik zeg, wil je met of zonder suiker proberen? Wat raad je een beginner aan? En zo, ik zeg, Helemaal niet, maar ik denk dat toch pak dan mijn suiker. Ja, uh, hier, hier, hier. Zien ik zo meteen ineens uh, stel achterover slaan. Ja, dat is best beste. Oh even roeren zodat volgens mij de suiker er goed doorheen zit. En dan, uh... en dan is het idee, keer In één keer achterover? Eén keer achterover, sterkte. Dat ah, is niks. Dat is niks. Nee. De nee. nagelak zijn nou ook af, denk ik. Hè? Goed, nou ja, zo beginnen we dus de dag, heerlijk. En dan is het nog net 12 uur geweest? Uh, nou, nu uur of negen, s ochtends, dat kan ook al, hè? Dat mag ook al, het is echt beginnen gelijk om te de drank en uh, frikandellen, worstelbroodjes. Uh, frik frik frik frikandellen niet, maar worstelbroodjes wel. Zijn er nog echt... Uh, carnavalse dingen die ik als Randstadjongen nog moet kennen voordat ik echt een goed carnavalsfeestje kan houden. Nou, hier in Oeterdonk hebben we heel veel eigen liedjes. Dus die echt van Oeterdonkse bodem komen. Uh, Anouska, ik bouw voor jou een droompaleis onder de parade. Bijvoorbeeld is er eentje. Is... Het oh, had er een van Riemens kunnen zijn, hè? Het had gekund, maar toch ook weer niet hoor. Toch ook weer niet. Kijk uit, daarvoor je ons allemaal beledigd hier. En uh, uh, waar is het stil? Van de Kleinkinder uh, Is ook zo'n echt Carnivale-nummer uit Oeterdonk en dat is mooi. dat begint namelijk heel rustig. Dat heet waar is het stil? Wat is het stil? En dan zakt iedereen door de knieën en dan denken mensen: wat gebeurt er? Wat gebeurt er in de kroeg? Dan gaat heel de kroeg door de knieën. En dan komt het. Uh, uh, het refrein en dan springt iedereen erin op en dan één uh, ja, groot feest. Zijn er nou echt termen als, als Randstad, die ik nog moet kennen voordat ik een goed carnaval kan vieren? Ja, wat heel veel mensen roepen altijd is Alaaf, maar dat roepen we in den Bos dan weer niet, of in Oeteldonk. Dus uh, Alaaf wordt vooral in Limburg en andere omstreken geroepen, maar in uh, Oeteldonk roepen we dat niet. Uh, Polonaise, die term, die ken je natuurlijk. Lopen we hier in Oeteldonk ook niet? Dat doen ze ook in andere steden? Nee. Dus ook niet instarten straks? Ook niet alaaf roepen? Het is een beetje carnaval kind of light volgens mij. Ja, dat denk jij. Kom komen voor een paar dagen nog maar eens terug. We hebben allemaal zo'n shell, om. En ik heb er zelf ook weggekregen. Ja. Maar wat houden die kleuren nou in? De kleuren rood-wit. Die staan voor de katholieke kerk. En geel om de draak daarmee te steken. Het is toch een beetje een insiderfest? Ja, kijk, wij zeggen altijd van wel natuurlijk. Uh... En goed, in Amsterdam vinden ze het ook lastig als de boeren naar Amsterdam komen met Koninginnedag. Zo vinden wij het lastig als de Amsterdammers naar ons feestje komen. Maar daar krijgen we er gewoon bij en daar hoort er gewoon bij. Het enige voordeel is dat wij met carnaval drie dagen vieren en dat er altijd een maandag en een dinsdag bij zitten. En Koninginnedag valt op een vrije dag. Dus dat is hun nadeel en ons voordeel. Ben je nou helemaal klaar voor carnaval? Nou, een heel eind. Je komt in de richting. Je hebt wat liedjes kunnen oefenen, je hebt een paar biertjes op, je hebt een autonome social om. Dus je komt in de richting. Maar je moet vaker oefenen. Ik ga voor heel veel dingen blijven proberen. Een allereerste carnaval is een feit. En terwijl ik nog een beetje onzeker ben wat ze nou precies zingen. vind ik het wel hartstikke gezellig. Het is één uur, ik zit aan het bier. en ik kan het nog hele weken doen. Hartstikke gezageld, joh. Even uh, eens kijken wat er aan de hand is op internet-training topics. In Nederlandse Twitteraars hadden het gisteravond weer massaal over Katja reumers schuurman Sinds ik presenteert zij het programma Nick tegen Simon. En dat zorgt voor veel geroddel: welke jeugd draagt ze en wat doet ze weer met dat dansjes. En er werd natuurlijk ook weer gesproken over haar borsten, want ja, daar moet je het ook weer over hebben. En ze is vandaag ook nog eens een keertje jarig gefeliciteerd, Katja. Uh, een spelletje op Twitter wat af en toe langskomt is wel leuk. Replace band name with your name. Uh, het is nu weer trending het idee is eigenlijk heel simpel. Vervang de naam van een band met je eigen naam. Bijvoorbeeld uh, Green Luke of de uh, Black Luke. Bijvoorbeeld heel grappig en makkelijk thuis te proberen. En dat dan weer te twitteren. Check het maar even op twitter.com. En dan uh, hashtag bandname with your name. En er wordt ook heel veel gesproken over carnaval. Mensen maken zich toch een klein beetje zorgen... Uh, of het wel een droge optocht gaat worden... Uh, nou ja, in Brabant hebben ze toch wel een beetje pech. Grote delen van Brabant liggen namelijk onder een wolkendekje waar regen uitkomt. En ook in Den Haag, in Rotterdam, zoals Holland zo'n beetje, daar regent het. En op de eilanden is het ook aan het regenen op dit moment. Maar het wordt wel wat droger, zie ik zo. Voor de rest van de dag wordt het bewolkt, regenachtig en een graad of vijf. Pieter spreekt. Het kabinet schoemelt met cijfers. Dat denkt althans Stovic Dibi van GroenLinks... De immigratiecijfers die Gerd Leers deze week presenteerde, zijn volgens Dibi zeker 20% te hoog, omdat in Nederland geboren kinderen nog gewoon als immigrant worden meegeteld. Op die manier kan al dus Dibi het kabinet straks op een handig moment de immigratie weer met 20% laten afnemen, zodat Henk en Ingrid tevreden kunnen concluderen dat Wilders zijn werk doet. Het is een opvallende redenering, zeker voor een GroenLinks'er. Die staan nou niet echt bekend als complotdenkers, in tegendeel zelfs. Meestal herkennen ze nog geen politiek spelletje als ze er zelf door gepakt worden. Neem nou die politietraining in Afghanistan. De hele Kamer snapte dat er niks serieus aan was. Mark Rutte moest vriendjes blijven met de rest van de wereld. Dus er moest gewoon een missietje komen. Al sturen we Playmobil, moet Rutte in een dronken bui geroepen hebben. En zijn vriendjes klopten hem lachend op de schouders en bestelden nog een rondje. Een missie met Playmobil, ja dat doen we. Reputatie gered, fijn potje gelachen. En iedereen zou toch wel snappen dat die hele missie een geintje was. Maar niet GroenLinks. Het pleit voor ze daar niet van... dat ze nog steeds geloven dat we daaruit idealisme zitten... maar erg scherp en alert is het niet natuurlijk. Misschien was Diebe juist daarom wel zo boos. Ineens had hij door hoe het werkt in de politiek. Daar zitten dus gewoon schobbenjakken die met cijfertjes goochelen... Misschien had hij gewoon nog niet door dat dat altijd al gebeurde. Dat dat in feite de enige functie van cijfertjes is. Een schijnbaar objectief fundament leggen voor welke mening dan ook. Cijfers moet je nooit serieus nemen. Geert Wilders meldde bijvoorbeeld deze week nog... dat hij al 40.000 meldingen tegen Polen binnen heeft gekregen. Klinkt indrukwekkend, maar het is een website... Ik heb zelf ook een website met een gastenboek. Ik krijg ook een paar duizend berichtjes per dag. En de meeste gaan over Hongaarse bruiden of penisvergroting. Berichtjes waar Geert niks mee kan, want die Hongaarse bruid heeft hij al. En geen PVV'er die een grotere lul wil, want dan past hij niet meer door een brievenbus. Opvallend genoeg meldt het kindje van Dion Graus, onze nieuwe service 144 Dier deze week ook dat ze inmiddels 40.000 meldingen binnen hebben. Precies hetzelfde getalletje, dus ofwel Geert en Dion hebben bij elkaar afgekeken, of de melders van 144 zijn ook de mensen die polen aangeven. Dat ze een dood paard in de sloot zien en denken, dat zal dan wel weer een pol zijn geweest. Je moet cijfers altijd wantrouwen. Kijkcijfers worden bij elkaar gespeculeerd. Peilingen zitten er altijd naast. Rapportcijfers zijn ook maar een mening. Een nieuwe wet gaat als eerste door de Tweede Kamer en als tweede door de eerste. De miljoenste klant van een supermarkt is nooit precies de miljoenste. En in de drie J's zit maar één zanger. Getalletjes, meer niet. Zelfs dan laat je het wetenschappelijk onderbouwen, dan nog loop je kans dat er een Diederik Stapel maar wat dingen uit zijn duim gezogen heeft. Waarschijnlijk heeft Dibi gelijk en schommelt het kabinet een beetje, zoals iedereen in de politiek dat doet. Wat dat betreft vallen de cijfers van leers in drie woorden samen te vatten volstrekt normaal. Pieter Spreekt. En volgende week is er weer een nieuwe Pieter Spreekt van Pieter Dijks. Kijkcijfer Bingo. Het is zondagochtend en dus tijd voor Kijkcijfer Bingo. Waar gaan we de komende week naar kijken? Want we bespreken het met Bart Harleman, mediaredacteur. en van vandaag 32 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen en gefeliciteerd ja, dankjewel. met je verjaardag. Ja, dankjewel. En toch nog zo vroeg naar de studio gekomen om te vertellen... Uh, het eerste programma waar we naar gaan kijken. Uh, dat is een oudje, per seconde wijzer. Oh. staat al echt al sinds 96, eh, 1969, Jutje. zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, het is een van de, de langstlopende quizzen op de Nederlandse televisie. Het heeft nog een beetje een suf-imago, maar als je er eenmaal in verdiept hebt... Het, het, weet je, het, je moet vooral gaan letten bij het programma op de introductieteksten. Dat zijn echt juweltjes. Ja? Zijn allemaal een beetje, de kandidaten zijn al een beetje suf en het is natuurlijk altijd... daar waar ik Piet zei, zet ik Jan. En daar waar ik Jan zei, zet ik Klaas. En stop de tijd, de joker zet ik in. Nou, dat kent iedereen wel. Ja. Uh, maar ze beginnen nu weer aan een nieuw seizoen. Ik zou toch zeggen, uh, als je het nog nooit gezien hebt, ga gewoon even kijken. Is het al ook sinds de jaren 60 dat die... Hoe heet die man ook weer? Kees? Kees Drieberg. Ke presteert die het nee, ook al zo nee, lang? Nee, nee, nee. nee hoor. Die doet het nu een jaar of die doet het om te... oh, een jaar twintig. Ik kan me nog herinneren, vroeger toen ik op. naar, naar, naar, naar oppassen of zeg eens aan moest kijken van mijn ouders. Ja. kwam daarna altijd, of daarvoor, dat altijd weet ik niet helemaal. Ik kwam altijd per koning wijze ja. met Kees ja. Drie. Huis. Drie bergen Drie bergen die huis. huis. Ik ben er kwijt. <laughs> uh, kwijt. Lekker relaxed programma is het wel, natuurlijk. Drie hoor. huis. Het is drie uh, hoeveel is. mensen gaan daar nog naar kijken, denk je? Nou, ja, ik denk dat die, die hebben al een vaste, uh, goede, vaste kijkerschare. Uh, uh, 500.000. 500.000. Ja. Mensen steken wat op van per seconde wijze. En dan? En dan? Uh, doen we even een eenmalig uh, dingetje. Er komt namelijk woensdagavond om half tien op Nederland 3... Komt er een, uh, een documentaire op. Er is een BBC-documentaire uh, over Facebook. Ja. Inside Facebook. Uh, dus je krijgt echt een... Dit is ook met medewerking van, uh, van uh, Mark Zuckerberg. Oh, spannend. Die ook geïnterviewd wordt. Uh, wat leuk is, je krijgt ook een beetje een inkijkje in hoe het bedrijf bijvoorbeeld ook omgaat met, met Google. Ze hebben bijvoorbeeld de, de, de, de top marketingvrouw van Google ze, heeft Facebook gewoon weggekocht. En die runt dus nu de, de toko bij, bij ja. Facebook. En gaat daarmee dus automatisch ook de concurrentie aan met haar Vorige werkgever. Ja. Maar het is gewoon leuk om te zien hoe dat bedrijf in elkaar zit. Hoe die, je ziet alles. Hè? Vanaf, de, vanaf de kantine tot aan het kantoor van Mark Zuckerberg. Wat hij niet heeft. Want hij zit namelijk gewoon op de vloer tussen, tussen al zijn. plebs. Gewoon tussen plebs. Nou. Ja, en, uh, en niemand werkt daar van negen tot vijf. Maar weet je, het is ook midden in de nacht binnenlopen. Ja, zodra je een goed idee hebt. Zodra je een, een, een, een, een klein dingetje bedacht hebt. En je wilt het implementeren. Dan, uh, dan kun je er gelijk mee aan de slag. Heerlijk lijkt me dat. Lijkt me, ja. zo, lijkt me heel erg leuk zo'n bedrijf. Ja. Aan de andere kant ook wel redelijk vermoeiend. Um, en wat heel erg grappig is, is dat je ziet hoe de medewerkers van Facebook... echt heel trots zijn op... op er wordt bijvoorbeeld verteld van, weet je... dan, dan hebben ze twee van die, twee van die programmeurs hebben ze aan zitten... en dan die dus serieus misschien één klein kopje... Ja. Ergens, ergens op een Facebook-pagina hebben mogen aanpassen... En dat ze dus als ze dat dus gedaan hebben, dat ze dus hun, hun, hun vrienden en hun ouders gaan bellen. Van, als je nu op Facebook gaat kijken en je ziet dan het derde kopje van links ja. heb, heb ik gemaakt. <laughs> Daar zijn ze echt trots op. En dat is dat gaan het hele bedrijf. Dat leuk. Is, het is geweldig. Heel oh, leuk in, BBC? Uh, het is, is een bbc documentaire okay, maar het wordt uitgezonden op Nederland 3. Oké, okay, Nederland 3 ja. om hoe laat? Uh, half tien op woensdagavond. Hoeveel mensen? Ah, documentaires Nederland 3, woensdagavond, is ook voetbal op. Uh, ik denk als het 300.000, uh, 400.000 kijkers zijn, dan, uh, dan mogen ze al blijven. Zonde, maar het is wel uh, een hele leuke documentaire. Precies, gaat alle kijken inside Facebook. Yes. En dan uh, als we nog uh, denken van nou, we, we, ik wil nog wat kijken, maar niet iets wat op televisie is, wat gaan we downloaden? Ik zat, te ik zat te twijfelen tussen The River. Dat is een nieuwe serie. Daar ga ik mm -hmm. het uh, volgende week even uitgebreid over hebben. Voornamelijk omdat ik ook de eerste aflevering nog niet gezien heb. Dus die ga ik ook nog even, even bekijken. Maar het moet een hele spannende serie zijn. Um, Speelt gaf in de jungle. Maar daar gaan we volgende week meer over. De serie die ik deze week ga aanraden is Person of Interest. Liefhebbers van New York opgelet. Want net zoals wat we uh, eerder al een keer besproken hebben... met uh, Flikker Maastricht en uh, Sherlock. Waarbij ja. de, de, de, de, de stad waar het zich in afspeelt... Er ook een extra personage is. Bij Person of Interest geldt het ook. Gaat het dan over de stad New York. Alle grote, uh, of alle plekjes in New York die, uh, uh, die zie je. Uh, het programma gaat over dat er een computerprogramma is... wat ooit ontwikkeld is om terroristische dreigingen uh, op te sporen. Die houdt ze dus eigenlijk alles en iedereen in de gaten. Dan hebben we het over e-mail, telefoonverkeer... maar ook dus alle verkeerscamera's, alle beveiligingscamera's. Uh, en dat computerprogramma kan dan voorspellen of iemand... Uh, iets kwaads in de zin heeft. Aha. En nou blijkt dat dat programma niet alleen maar terroristen opspoort... maar ook eigenlijk kleine misdaden uh, uh, ziet. Maar ja, de overheid heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen belang bij... om die kleine misdaden op te lossen. Nee. Dus dan is er een, een, uh, uh, een soort rare miljonair... die dat programma toevallig ontworpen heeft... en erachter kwam dat dat programma dus die, die, die gegevens oplevert. Die gaat dan eigenlijk proberen om die misdaden uh, te voorkomen. Person of, Person of Interest. Linkje staat nu op mijn Twitter, twitter.com slash Luke. Bart, dankjewel. En nog een hele fijne verjaardag. Ja, dankjewel. Elke week hoor je in 4 even een lofzang aan een hebbending. Deze week is het aan vervent vierster Floor Westenburger uit Tilburg. En zij houdt wel heel erg van de pakje. Alhaaf, dit is een ode van een echte kruikin uit de schoonste stad van het land. Tilburg, oftewel kruikenstad. Sinds 2001 vier ik al carnaval met mijn vriendin Peggy Driesen. Ieder jaar maken wij, vaak zelf, een nieuw pak. Ons beste pak dateert uit 2002. Wij waren fan. Eerste uur van Fokken en Sukken. Als een ode aan deze briljante strip... maakten wij een heuse 3D-versie van de Canarie en de Eend. Compleet met piemeltje en al. De poppen van bijna 60 centimeter... die zelfs volgens de makers van Fokken en Sukken... Rijt, Gelijns en Van Tol... ...supergoed zijn nagemaakt... ...oogsten overal groot succes. En nu vieren wij dit jaar... ...ons elfde jubileum... ...en hebben verschillende pakken de revue gepasseerd... ...maar het allerbeste pak... ...is nog steeds het pak van fokken en sukken. Ik draag fokken om mijn nek... Peggy draagt sukken om haar nek... ...en achterop onze rug staat... Fokken en sukken hangen weer eens bij de wijven. Altijd goed voor een glimlach op iedereen gezicht. En je onderscheidt meteen de kenners. Want de kenners weten dat komt uit een kwaliteitskrant, het NRC Handelsblad. Met dank aan de makers van deze briljante strip. En ik ga nog heel veel plezier beleven aan het mooiste pak in de schoonste stad van het Laan. Op zoek dus naar fokken en sukken. Gelopen vandaag rond in Tilburg. En dit jaar wordt het WK Snert en Stampot koken voor de 18e keer gehouden. En tijdens dat wereldkampioenschap strijden zo'n 40 mensen om twee titels: die van het beste snertgerecht en die van het beste Stampotgerecht. Onze verslaggeefster Dominique lijkt het een mooie gelegenheid om haar kookkennis een beetje te verbreden. En zij gaat op zoek naar het geheime recept. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. En we uh, gaan ga de slag zetten. Het is uh, vroeg in de ochtend. En ik ben in Groningen in het Noorderpoort Hotel. Want daar is het WK Snert en stampot koken. Ik uh, zie heel veel mensen die druk in de weer zijn om de allerlekkerste stampot of de allerlekkerste snert te maken. Dus ik ga vandaag op zoek naar het geheime recept. Een appeltje meneer. Ja. Dat, uh, wat ga je met het appeltje doen? Het ziet er wel spannend uit. Ik, uh, ik ga een, een stampot maken. Mm -hmm. Dat wordt een uh, rode bieten stampot. En ik heb hem genoemd. Een hete brandweerstandpot. Uh, ik ben bij de brandweer. Dus ik denk, ik ga dat als thema gebruiken. En uh, de appel die door de standpot gaat, nou, die neutraliseert eigenlijk de zandbal die ik erin doe. En is dit nou je geheime recept? Ja, wat is geheim? Ik heb het wel zelf uh, helemaal bedacht. De combinatie wat, de, wat ik erin doe, heb ik allemaal zelf bedacht. En eigenlijk de, het geheim wat erin gaat is de zandbal. Ik heb de zandbal ook zelf gemaakt. En dat, uh, ja, dat gaat toch wat... Uh, daar zit geheim in, dat zal maar zeggen. Wat, uh, wat ga jij vandaag maken? Ik ga een stampot met rauwe spinazie en een uh, gebak op gevilde salm maken met hollande Dat uh, zijn heel veel woorden. Ja, dat zijn heel veel woorden. Heb je nog een geheim ingrediënt eigenlijk? Totaal niet. Nee, nee totaal niet. Jij gooit er een beetje persoonlijkheid in. Ja, en een beetje liefde. Ik ben van de Indische keuken, Indonesische keuken. Dus uh, ja, wij hebben sowieso meer met gas en barbecue natuurlijk. Hè? Komt er, komen er nog wat Indische dingetjes terug in je, uh, ja, in je soep? Ja, ja, ja. de goreng, dat is gebakken uh, uien. En natuurlijk een beetje knoflook en wat ketchup, manis. Dus uh, ja, ik geef er wel een, uh, een klein Indonesisch tintje aan. En wat is nou je geheime ingrediënt? Liefde. <lacht> Allemaal leuk en aardig hoor, Het, uh, dat koken. Maar... Waar let de jury nou eigenlijk op bij het maken van zo'n nieuw gerecht? Maar ik let eerst op het uiterlijk en de geur. Want daar koop je mee, hè. Dat zijn, je hebt allerlei sensorische beoordelingen. En uh, proeven is er slechts één van. En uh, bij het kijk je ook nog naar bepaalde dingen bij het maken? Van... Ik vind uh, logische werkvolgorde vind ik heel belangrijk. Versie ingrediënten zijn heel belangrijk. Wat ben je geconcentreerd aan het roeren? Mooi is dat, hè? Ik ben aan het afschuimen. dat zijn gestolde eiwitten. En op het moment dat je daar niet geconcentreerd roert... dan vermengt de eiwit zich met de bouillon. En dat betekent dat hij blind slaat, zoals we dat noemen. En heb je daar nou ook nog een bepaalde polsbeweging voor nodig of zo? Wat heb ik dan nou voor nodig, sorry? Een bepaalde polsbeweging? Nee, dat heb je niet nodig. Dat heb je met snijden nodig. Niet met of afschuimen. Want hoe gaat dat met het snijden dan? Je moet een treintje maken. Ja, het is als uh, uh, het wiel van een uh, oude locomotief die beweging maken. Dat is wel serious business, hè? Ja, dit, is, uh, dit is mijn vak, dus voor mij is het wel serious business, ja. Al weet ik niet of dit WK heel erg serieus is, maar het is wel leuk. Iedereen is wel echt geconcentreerd aan het werk, zoals ja. je ziet. Dus het is wel serieus, hè. Ja. Ik zie hier één stamppot, die vind ik uh, is zelf wel heel erg lekker uitzien. Dat is de stamppot rauwe spinazie met een zalmout en Hollandaise saus van Jeroen. Kun je er iets over vertellen, over dit, over dit gerecht? Ja, wat wil je erover weten? Het is in principe de basis hetzelfde. Je maakt een, een puree voor de stampot. Je snijdt de groenten, zoals ik het nou doe, gewoon wat grof. En die meng je er doorheen en je brengt hem op smaak. En de zalm, ja, wil je hem bakken, wil je hem grillen, dat is aan jezelf. En de Hollandaise saus, die komt wel heel nauw. Omdat die, uh, als hij te lang staat, gaat hij. En als je te snel de boter erbij doet, gaat hij in de schrift. Dus wat, wat betekent dat? Dat die, dat die uit elkaar valt. Dan krijg je vlokjes erin en dan uh, gaat de ei door. Je gaat zich scheiden van de roomboter. En dan uh, kun je in principe opnieuw beginnen. Als het misgaat met je Hollandaise saus, dan kun je gemeen spelen en Dan pak je het gewoon uit een zakje. Die is ook wel lekker, maar lang niet zo lekker als een vers gemaakte. Want hoe moeilijk is zo'n Hollandaise saus? Best wel moeilijk. Je moet erbij blijven, je moet blijven kloppen. Het is echt het laatste wat je doen moet. Is je stamppot klaar, is je vis klaar, dan snel de Hollandaise saus maken en direct verwerken. Je kunt hem niet warm houden. Zodra die klaar is, moet hij verwerkt worden. Dus dan moet ik even snel een hele lekkere Hollandaise saus maken? Ja, alle minuut. No pressure. No pressure. Was het gelukt, Dominique, met je Hollandaise saus? Ja, hij ging verrassend echt perfect. Hij ruikt wel lekker, maar ik mag hem niet meer eten van je, want je hebt hem meegenomen. Ja. Maar waarom mag ik niet meer eten? Nou, het, wat, wat hij net ook al zei, uh, het kan gaan schiften yeah. als, als je het weer opnieuw opwarmt. Ja, en, het ziet uh, eruit, uh, dat moet je ook niet meer opeten volgens mij. Denk. Nee, maar zoals je hem ruikt, want oh. hij ruikt nog heel erg goed. Ja, hij ruikt lekker. Ja. Waar ruikt hij naar? Ja, naar Hollandaise. Ook. <laughs> ja, maar zoals hij naar? ruikt, zo proefde die ook lekker. toen ik hem... Uh, vanavond in de keuken heb gemaakt. En je hebt ook je, je stampot meegenomen. Heel fijn zo yes. de vroegmorgen. Tien voor zeven, heb nog nooit stampot gegeven. Eens <laughs> ah, ja. moet de eerste keer zijn. En dit is het geheime recept. Hè? Ja, ja. Dat vind lekker hoor. Zal ik het recept op internet zetten? Dus je zet maar even op de Twitter. Ja, dat ja, ja. ga ja. ik doen. Via twitter.com slash Ja. Ik blijf even doorheen, Het vind superlekker. Thanks. Ja, graag gedaan. Lekker hoor. Um, Kijk wat er nog aan de hand is op internet. Steven Wonder is uh, trending topic. En dan komt door Whitney Houston. Hij heeft gezongen op de begrafenis van Whitney Houston. Lovende reacties op Twitter. Verder, 10 uh, random things about me. Dat is een Twitter-spelletje, wel leuk. Je laat met de hashtag 10 random things about me... weten aan de buitenwereld wat voor gewone feitjes... mensen nog niet van jou weten. Zo staat er bijvoorbeeld... Hè, mijn haar zit vandaag heel bizar. Heb jij dat opgeschreven, Dominique? Ja? Ja. Ja, ten, ja. Mijn haar zit vandaag heel raar. Nou, dat zou ik dan kunnen melden via 10 random things about me. Noem eens één een random thing about you... Ik uh, heb iedere dag minstens vijf minuten de gekke. Ja, vijf minuutjes. Ik ben een soort kat. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Verder is ook Trending within in Houston. Uiteraard, ze is begraven gisteravond. Een aantal mensen traden open onder de Stevie Wonder. Aretha Franklin, Alicia Keys en ex-man Bobby Brown waren er ook. Op Twitter houdt veel mensen dat in de greep en dan nog de buien scannen het regent in delen van Brabant, Zuid-Holland en op de Waddeneiland. Dan gaan we naar de verjaardag van Matthijs, die was namelijk jarig en dan uh, vraag je af van, ja waarom komen mensen eigenlijk altijd op jouw verjaardag? Bijvoorbeeld Ome Henk die alleen maar loopt te brommen of Tante Shani die na twee wijntjes onder de bank ligt te rollen. Uh, toch is het feestje zonder hen niet compleet. Verslag even Matthijs, was afgelopen week dus jarig en kijkt wie er bij zijn feestje onmisbaar zijn. Wie is er vandaag jarig? Ja, ja. Wie is er jarig? Tante Leida, volgens mij kom jij al 23 jaar op mijn, uh, op mijn verjaardag. Waarom eigenlijk? Ten eerste omdat je jarig bent. Dan wil ik je graag persoonlijk feliciteren. En uh, ik vind het heel belangrijk omdat je dus toch wel familie bent. Oké, okay, en heb je het ook naar je zin? Ja, ik vind het ook altijd heel gezellig. Uh, je ontmoet dan weer net even andere mensen... als op een andere verjaardag van uh, je huisgenoten. Dus dat vind ik ook heel leuk. Vroeger vond ik het heel erg leuk uh, toen ik mijn eigen kleine kinderen nog meenam. Of mijn eigen kinderen. Want dan was het he echt een uitje om naar verjaardag te gaan. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi, wie is Dankjewel. Ik ben Thomas. Ik ben Ruud. En wij uh, kennen me thuis al uh, van de jongens En uh, we zijn vandaag hier op zijn verjaardag. Ja, Thomas, vroeger, hè? Toen uh, hadden we hele andere feestjes. Toen, uh, toen gingen we naar zwembaden en bowlingbanen. En toen werden we thuis gebracht met snoepzakjes... Maar dat was meer omdat het leuk was. En dit is niet leuk? Ik vind dit veel leuker. Omdat? Nou, ik maak er nu iets bewuster mee, denk ik. En uh, Jij bent een van mijn betere vrienden. Dus wat dat betreft uh, is dit wel leuker. Anders is het een beetje een sociaal verplichting, normaal gesproken. Maar in dit geval niet. Voel je dat ook, Ruud? Als jij bij een andere hmm. verjaardag bent dat je denkt... ja, nou ja, ik, ik ben hier omdat dat van me verwacht wordt... Uh, ja, dat voel je wel. Dat zijn bij sommige dingen zijn dat dingen van je familie. Waar je van nou, Ik ga er wel heen, maar het is gewoon puur omdat ze dat van verwachten dat ik kom. Dat ze dat leuk vinden en dat, hier is dat heel anders. Ja. Pap, aan jou ook dezelfde vraag. Waarom vier je mijn verjaardag? Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen... Uh, als, uh, nog ongeveer thuis wonen, dat ze een plek hebben waar ze een verjaardag kunnen vieren. Maar ik vind het van belang dat ze hun eigen vrienden uitnodigen. Maar ik vind het ook belangrijk dat ook onze vrienden daarbij aanwezig zijn. Omdat we heel leven lang altijd kinderen en familie en vrienden gecombineerd hebben. Dat was zowel in de thuissituatie, met verjaardagen van kinderen, maar ook van onszelf. Daar ook altijd de familie en vrienden bij betrekken. Wat vind jij essentieel wat er bij een verjaardagsfeestje moet zijn? gebak, hoort daarbij uh, hapjes en dergelijke. Maar ik vind het belangrijk dat er gewoon veel mensen zijn. Oké, okay, mensen die je lief hebt. Ja, ik wil me mensen die we lief hebben, maar ik wil met mensen uh, iets kunnen delen. Nou, mijn naam is Toby Drast en ik ben bevriend met de moeder van Matthijs. En vandaar dat ik hier ook altijd al jaren op de verjaardag van Matthijs ben. En uh, nou ja, wij als vrienden, uh, mijn man die werkt ook nog samen met de vader van uh, Matthijs. Dus erg leuk al allemaal heel gezellig en uh, altijd wel in voor een praatje dus uh, ja je hebt hier wel het gevoel dat je ja ondanks dat wij eigenlijk een eigen familie hebben dat je ook een soort van part of the family bent eigenlijk als je hier binnenkomt ja eigenlijk wel het is geen familie en toch voelt het zo dus nou staan we dan buiten, lekker te roken, want we mogen niet binnen roken van, van mijn ouders. En ik ben niet vies van een sigaret. En gelukkig mijn zus ook niet. Dus, uh, nou, hallo Stephanie. Hallo Matthijs. Hallo. Hey, Steen, wat doe jij eigenlijk op mijn verjaardag? Ja, je bent mijn allerliefste aller, aller kleinste broertje, dus ja, ik moet eigenlijk wel op je verjaardag zijn. Hè? Maar stel je voor, uh, je had ergens anders kunnen zijn. Had je dat dan gedaan of had je meer zoiets? Nee, ik moet wel echt in den ham zijn bij mijn broertje. Heel eerlijk gezegd, had ik liever op dit moment weer in Zuid-Afrika gezeten. Maar ja, het is ook wel leuk in Den Haag, het is alleen een beetje koud. Ja, ook bedankt jongen voor de avond. Voor ja, dat was wel gezellig, uh, gezellig toch? Ja, zeker. Was gezellig en tot de volgende keer. Ja, oké. Ja, je snel zo weer mag zien, Mathieu. Ja, dat komt wel goed. Ik denk dat we uh, binnenkort wel weer een ander feestje van vernieuwen. Ja, dat moeten we zeker doen. Komt goed, jongen. Ja, alright. Hey, gaan, ja. hey come on, hè. Kom aan. Zo lekker. Yo, ayus. Yo. Hij kreeg nog een cadeautje hij mocht namelijk gaan stand-uppen. En hoe dat afliep dat je volgende week in 4-7. Het is carnaval en wat trekken mensen aan dit jaar? Uh, als nerd, als Mozart. Ik ben uh, normaal ik, ik ben een vrouw, dus ik ben nou verkleed. Als clown ook, denk ik. Nee, niet. niet. Nou, oké, okay, dan gaan we niet als clown. Ik moet nog wat gaan kopen. Ik zie ze meteen al. Ik uh, als uh, harte meisje. Ik ook als harte meisje. <laughs> als engel. Ik ga als uh, gangster ga verpleiden als uh, Gewoon met een keel en met de, met de clubkleuren van mijn uh, carnavalsvereniging. Ik ga vandaag als schaap, morgen als Pink Panther en overmorgen als badspons. Basketballer. Een boerenkeel natuurlijk. Omdat ik zelf bij een carnavalsvereniging zit en daar uh, lopen we een boerenkeel. Als het heelal. Als non. Nou, is er geen. <laughs> <laughs> Cowboy. Lieve Als piraat. Als Captain Jack. Als een Indiaan. Ik ga weg, dus ik blijf hier niet. En we begonnen deze aflevering met de zucht. En we eindigen met de lach. Lachen we lekker mee met de schaterlach van Sander. De lach. Ik ga nog Oh. Even. We gaan verder met uh, muziek. <laughs> muziek. Uh. En zometeen, dit is de zondag hier op Radio 1. Het anker. goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Wat uh, hebben jullie? Ik heb uh, straks een verhalenverteller. Een verhalenverteller en toneelspeler. En hij heet Kees Posthumus. Ik ben afgelopen week bij een toneelstuk van hem geweest. Hij mixt alle... Verhalen uit de grote wereld godsdiensten door elkaar in één groot kroegverhaal. Heel bijzonder. Ik was erbij en hij gaat vertellen hoe hij dit doet. Ik ga mijn stamppot opeten. Wil je nog een hapje? Nou, ik pak eerst even een krentenbolletje.